Michel Koenen met het NOS-journaal. Laboratoria hebben voldoende testmateriaal om ruim 51.000 coronatests per dag te doen. 20.000 meer vergeleken met vorige week. Dat betekent niet dat het gelijk gedaan is met de lange wachtrijen voor een test. Want de GGD heeft nog zeker een week nodig om alle extra testen ook te kunnen afnemen in de teststraat. En ook loopt het aantal mensen met verkoudheidsklachten de komende maanden verder op, verwacht het RIVM. Dat betekent dat de vraag naar coronatests kan toenemen. Twee Rotterdamse ambtenaren hebben voor honderdduizenden euro's aan steekpenningen aangenomen van Brabantse wegenbouwers, schrijft de Telegraaf. De mannen waren verantwoordelijk voor het verwerken van facturen, staat in het strafdossier. Wegenbouwers die zouden via hen ongezien tot 30% extra kunnen rekenen. En de ambtenaren die zijn twee jaar geleden aangehouden en ontslagen. Bij de hoofdverdachten werden thuis exclusieve racefietsen, luxe horloges en dure merkschoenen gevonden. PSV heeft op de laatste dag van de transferperiode verrast met de komst van Mario Götze. Hij schoot Duitsland naar de wereldtitel in 2014. De club uit Eindhoven haalt verder Marco van Ginkel en de Duitser Adrian Fein. AZ haalt Bruno Martens Indi terug naar de Eredivisie. De club uit Alkmaar huurt de centrale verdediger van Stoke City. RKC Waalwijk haalt spits Ola John terug naar Nederland. Hij komt over van een Portugese club. En de Amerikaans-Nederlandse gitaarlegende Eddie Van Halen is overleden. Hij was medeoprichter en gitarist van de hardrockband Van Halen... dat succes had met onder meer Jump en Runnin' with the Devil. Edward Lodewijk van Halen werd geboren in Amsterdam... en verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar de VS. Hij leed aan keelkanker. Eddie Van Halen was 65 jaar. Het weer Vannacht valt er regelmatig een buit koelt af tot een graad of 11 overdag trekken later op de dag de meeste buien weg. Er is geregeld zon en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Let me see you through Cause I've seen the dark side too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 No, I never let go Don't wait you can push the start. Lose control. Kill me slowly with your kiss. Wrap me around your fingertips. Damn I need another hit.